Weekend Request. Serious Radio. 3 FM. Cool leren. Een heleboel trappen. En heel erg gereisd. Maar ik ben op tijd. Ik luister hem graag een beetje in hoor. Het uh, uh, is weekend. Een weekend Request gaat beginnen. Ik neem nog eens een keer een clipje met de spuitels op, zeg. Man, man, man. Ah, fijn, ik heb het gehaald. harlem hilversum in, wat is het, 35 minuten. Ik zie de boetes wel komen. Vind de baas vast niet erg, toch? Welke plaat wil We Quest. We made it. SNS'en naar 4x3 of Twitter het eventjes. Dat is Edbart3fm in je bericht. Komt het goed?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 Jackson en Black or White. Heb je een leuke opvolger? Een leuke andere requestie om het te draaien? Je weet het vinden. Sms 4x3. Sean, goedenavond. Hey, goedenavond. Uit Al van de Rijn niet wakker te krijgen vandaag? Nee, het is een beetje een, beetje een slome dag is het uh, vandaag. Slecht geslapen of niet? Nou, gewoon niet zo heel uitgevoerd. En daardoor eigenlijk nog niet echt wakker geworden. En ah. de hele tijd viel rijden. Dus, uh... Daar word je gaar van, hè? Ja, dat, ja klopt. Een beetje. Onderweg naar een familieweekend. Dus het ja, wordt het niet klopt. veel beter op, begrijp ik. <laughs> nou, ik, ik oh. heb nog goede hoop. Oh, oké. Okay. Wordt wel gezellig. Oké, okay, wat mooi. Hey, je hebt uh, twee minuten geleden ge sms'd. We helpen je graag en snel in Weekend Request. Welke plaat ja, mag ik voor ik je, je draaien? Uh, nou, bankers maar van Disney West alsjeblieft. Oh. Oh, dat is een lekker feestplaatje. Die ga ik voor je draaien, man. Ja, klopt. Nou, super. Doei. Goed dat je familie, hè. Doei. Ja, hoi.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 bonkers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 Ooh, I'm yeah, man in the corner no, back then back then back then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 Some people pay for thrills, but I'll get mine for free. Man, I'm just living my after Bart. Bart. Bart. Hey Bart. Bart. Bart. Weekend. Request. Bart. Bart. Bart. Bart. Bart. Bart. Bart. Bart. Bart. Bart. Bart. Bart. Bart. Bart. Bart. En ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven boven. En jij onder, oeh, oeh. En we liepen samen verder. En ik dacht, oeh, oeh. Was er bij ineens zo goed?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 En ik moet het eigenlijk niet vragen, Waarom wat nou als ik het doe, doe, wil je samen verder? En ik dacht, was er bijeen en zo, oe, oe, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe hoe zijn jullie? Bij ineens zo goed, goed. Bij elkaar. En ik weet niet wat doe. Doe. Hoe zijn we? Hier? drama bij Linda. Ze heeft een klote dag gehad op school. Ze heeft alleen maar slechte cijfers teruggekregen. Het jaar is pas net begonnen en nu al een drama. En we belden er en ze was gewoon zo chagrijnig dat ze ook zelf zei, zijn... nou, <lacht> het lijkt me niet leuk om je uitzending weer op te vleuren. Ze wilde wel Niels en en Miss Montreal en Who in Weekend Request en Disney Rascal en Armas van Elders hadden daarvoor. Voor Sean dus, je had hem aangevraagd. En zo simpel is het. Als je iets lekkers wil horen, dan moet je doorgeven. Van pop. Tot rock, van dance tot... Nou, het maakt mij niet uit. Ik geef het door en ik draai het voor je draaien. Nou, die van Jip is ook al redelijk al Draai hem niet elke dag op drieën, maar wel lekker. Hij zit alleen in de auto. Hij heeft zin om enorm hard mee te brullen met een bepaalde plaat. Het moet deze zijn. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. no escape from reality.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 Mamma mia Mamma mia let me go dat hij keihard heeft meegebruld. Niemand heeft het gehoord, Hij zat in zijn eigen auto. Hij wil Queenhorn met de Bohemian Rhapsody. In Weekend Request. Waar ik Hein aan de telefoon heb. Heijn, goedenavond. Goedenavond. Morgen ben jij weg, dan spreid jij je vleugels... en ben je vertrokken uit Nederland, hè? Ja, dat klopt. Waar ga je naartoe? Amerika, Washington. Oh. Dat goed. En waarom ga je daar naartoe? Ik ga naar de stage lopen. Hoe lang? Voor drie maanden... Dat is wel te gek. Dat is wel echt een droom om daar gewoon lekker in Amerika drie maanden te zijn, toch? Wat lekker. Ja, heerlijk. Maar ga je mensen daar niet missen? Je vriendinnetje of zo? Ja, die woont daar juist. Ze komt goed. Die woont daar? Ja. Die, uh, uh, oh, en de, er is ook een Amerikaanse meid ook? Of is het de Nederlandse die daarheen uh, vraagt? Nee, ja, Amerikaanse. Wauw, wat te gek. Hoe lang heb je die niet gezien? Uh, juni, dus oh. het? twee maanden, drie nou, maanden. Dat wordt wel even feest als je daar weer bent, zou ik maar zeggen. Ja, ja. een groot feest. Ja, geloof ik. Nou goed, Heijn, je wilt een plaatje voor de horen? Ja. Heel goed. Calvin, Harris en Brianne, heb ik dat goed? We Found love? Yes. Nou, je hoort hem al. Ik wens je een hele goede morgen En uh, doe er de groeten. Haar plaatje is nu op de radio. Die Tour de Cinema Club, die nieuwe. Heerlijk. Changing of the season op 3FM. Aangevraagd natuurlijk ook. Door Emma. Emma, dankjewel hè, voor je leuke request. Hij is wel in één procent die uh, meldde zich net eventjes. En, uh... Terwijl hij gaan melden was, twee minuten geleden hier, was de computer oplof ongeveer. Dus het is nu de uitdaging, doet hij het weer of niet? Uh... <laughs> ja, er komt nog wel rook uit, maar ja? ik kan weer wat zien. Hij doet weer wat, wel goed. ja goed. Uh, dan zie ik dat er nog 15 files staan en dat de dagelijkse files uh, best snel beginnen op te lossen nu. Maar op een aantal plekken zijn uh, ongelukken gebeurd. Ja, en wat krijg je op vrijdag de 13e? Dan krijg je een ongeluk op de A13. Nee, ja. Vanuit oh. Rotterdam en Den Haag. Die zat helemaal vast tussen de afrit Berkel en Roderijs. En knooppunt Ypenburg. 9 kilometer. Door een uh, ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn al een tijdje dicht daar. Als je de keuze hebt, dan zou ik die A13 eventjes laten voor wat die is. En bijvoorbeeld uh, omrijden via de A12. De A20 en de A12. Maar die keuze moet je dan wel op tijd maken. Op een andere weg bij Rotterdam in de buurt De A 16, Rotterdam-Breda, bij de randweg Dordrecht nog steeds 10 kilometer file, omdat in het Drechttunnel de rechte tunnelbuis naar Breda dicht is. Er was daar een uh, trekker met oplegger geschaard. In het zuiden van het land zijn opvallende file slotte op de A58, Eindhoven-Tilburg. Het goede nieuws is de weg is weer vrij, het slechte nieuws, er zaten nog wel 11 kilometer file tussen Best en Moorgestel. Ah, 13, vrijdag de 13, ik vind het toevallig. Ik doe zelf niet aan bijgeloven, René. Dat brengt alleen maar ongeluk. Nee, ik uit. ook niet, maar nee. dit is natuurlijk wel typisch. Ja, René, dankjewel. Hoi hoi. Meerte. Hallo. Alvast gefeliciteerd. Dankjewel. 18 wordt het hè? Ja. Aanstaande zondag. Ja. Wat voor feestje ga je geven? Gewoon met vrienden. Gewoon met vrienden. Ja, maar wordt het een feestje dat nog dat lang doorduurt? Weet je dat het ook echt gewoon dat ja, het nog werkt wordt? Ja precies, dat werkt. Want je wordt maar één keer 18. Dus met ja, al, alle leeftijden zo trouwens. Wordt maar één keer, maar wat leuk. Hoeveel mensen komen er? Um, stuk of 30. 30. En wat wil je heel graag hebben voor je verjaardag? Um. Dat is wel handig, want als ze luisteren, dan nemen ze het mee hè. Laat ik een verrassing. Oké, okay, dat is goed, dat is leuk. Je laat je graag verrassen? Oké, okay, moet ik je ook verrassen? Want ik ga draaien nu. Of heb je een bepaalde bewuste keuze in Weekend Request? Uh, ik wil graag een uh, liedje horen. Ja. En welke is dat? Let's get the party started. Op oh, pink. <laughs> ja. Ja. Nou ja, omdat het deze, nou ja, Let's get the party started. Je moet nog even anderhalve dag wachten, maar dan gaat het helemaal los. Ik wens je een hele fijne. Dank Doe je. Doei, Beertje. Gangnam Style Gangnam star, Hop, hop, hop, hop Hop aan Gangnam Style Gangnam star. Your chiman win Gangnam Style Hop aan Gangnam Hey, sexy lady. Hop, hop, hop, hop, hop aan Gangnam Star. Hey, sexy lady. Hop, hop, hop, hop. Voor Joze. Hop Gangnam Star. Hi op 3FM. Geertje, Mickey, serieus? Goeiemorgen. Nog maar een kwartier. Het vliegt ook echt, hè, de tijd, als je het naar je zin hebt. Dank voor alle leuke plaatjes die binnenkomen. We hebben er nog ruimte voor. Nou, pak een beet. Vier, ongeveer. En het kan niet van jou zijn. Dus wil je je weekend inluiden met een hele lekkere... De Stampende, stampende plaat, platen moet je hem even doorgeven. SMS en naar 4x3, daar ga ik hem voor je draaien. Alfred heeft het al gedaan. Hij heeft een leuk vriendje met vrienden, bier en zo. En die wil graag me maar met de horen om in de stemming te komen. The Cave. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk. Away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you too. Cannibal you meet, teeter you see, but I've seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck, and I'll find strength in pain, and I. Will change my ways, I'll know my name as it's cold again. Cause I have other things to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 and be Een dag aan het strand op DfM, waar ik Joyce aan de telefoon heb en die is een eentje aan het rijden die moet waarschijnlijk ook nog een eentje. Joyce? Ja, Ja, Hoe ver, hoeveel moet je nog? Um, even kijken, hoeveel moet je nog? 100 kilometer. Oh, dan ben, en dan ben je in de Ardennen? Dan ben ik in de Ardennen. En daar ben je, want daar is een feestje. Nee, mijn nee. beste vriendin gaat schouwen. Ja, en dat Vol. doet ze daar? En dat is daar en ze hebben een huis gehuurd en uh, er komen 50 mensen ongeveer. Alleen we gaan er nou vast dingen om dingetjes voor te bereiden en dan morgen hebben we een feestje. Oh verrekking, Stijn. Ik ben op weg naar de bruiloft van mijn beste vriendin in Ardennen. Joh, echt de bruiloft daar, wat goed hè, wat leuk! Ja, Ik mijn neuffeest hebben we twee weken geleden al had. Nou ja, dat is vaak ervoor inderdaad ja. Nou ja, ik wens ja. je ongelooflijk veel plezier daar, dat wordt vast een uh, tof feestje daar in die dichte bossen. Uh, ja. Jij hebt een plaat aangevraagd. Ja, wil, ik jij... weet alleen niet meer hoe die heet. Oh, nou doe een poging, want in de sms kwam je aardig ver. Hoe heet die? Ja, ik dacht iets... Ja, er komt Eye of the Tiger in voor, Maar ja, zo heet al een ander liedje, hè, dus nee. ik weet niet of het die is. Nee. Of iets met uh, Just Hear Me Roar. Ja, oké, okay, dus het is dus niet Survivor met Eye of the Tiger? Dat niet? Nee. Dat niet, oké. Okay. Maar dat zou wel een... Oh. Oh, ik heb al een idee. Het is die nieuwe die zo vaak op de radio komt. Ja, ik snap het al. Jij wil graag... Uh, roar, van Katy Perry. Dat is hem. Ja, weet ik ja, die ga ik voor je draaien. Die komt over 3:44 voorbij. Dus je kan nog even lekker je radio hard zetten in je autootje. Oké, okay, dat gaan we zeker doen. Fijne brengels! Dankjewel. je wel! Eerst even de request draaien van Niels. Die zit ervoor, hè. Jeff en chocolate zal die balls op 3FM. Two tablespoons of cinnamon. En 2 or 3 egg whites. I have a stick of butter. Melted.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 Cause I hate when my balls stick Then preheat the oven to 350 And give the spoon a lick Say everybody have haven't seen my balls They're big and salty and brown If you ever need a drink, pick me up Just stick my balls in your mouth Suck all my chocolate salted balls Put them in your mouth and suck them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 Ik heb nog nooit een gozer met een wit jurkje gezien. Met uh, onwijs harige poten eronder. En dan een uh, blonde pruik op. En dat het er ook nog stond. Gerard Ekdom tijdens de Spice Girls clip. God, Hij is weer in, uh, in de studio terug. Zo meteen. je Extra Weekend. En uh, Michiel. Wat weet mijn Michiel, dat heb ik gemist. Dat was morgen. Dat heb ik dan even niet gezien. Ach, sms haar Gaat hij het vast uitleggen wat er allemaal gebeurd is. Ik spreek je morgen voor een nieuwe Megaton 50. Samen thuis. Samen trots. 3 fm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 Hmm, vraag dat maar aan Albert Heijn. Ja, want Albert Heijn organiseert op 21 en 28 september open dagen bij onze boeren en telers. Kom ook! Kijk op ahnl slash open dagen voor een boer of teler bij u in de buurt.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 Uh, baas die pallet die ik voor 11 uur moest afleveren in Beers Friesland. Ja. Nou, die moest dus naar Beers Noord-Brabant. Ah, joh. Zakelijk Nederland houdt het hoofd koel cool met gratis airco op alle actual versies van Fiat Professional bedrijfswagens. Al verkrijgbaar vanaf 9.495 euro. Kijk op fiatprofessional.nl. Wie slim is, schrijft zich deze week nog in voor een van de erkende HBO Bachelors, MBO-opleidingen of ruim 500 beroepsgerichte cursussen van de LOE. Want of je nu kiest voor flexibel thuis of klassikaal studeren, tot 16 september profiteer je nog van onze Samsung tablet actie. Dus ga naar loi.nl en schrijf je in. Nederland wordt steeds slimmer. Leidse onderwijsinstellingen financier uw Fiat Professional bedrijfswagen nu met 2,9% rente. Kijk voor meer informatie op fiatprofessional.nl. Fiat Professional. We houden het liever bij de feiten. Geniet van het veelzijdige Dubai, het ruige Australië of de gastvrijheid van Azië. Profiteer nu van onze speciale tarieven naar meer dan 30 bestemmingen, zoals Dubai, Jakarta en Bangkok, al vanaf 596 euro. Bekijk de voorwaarden en boek voor 30 september op Emirates.nl. Fly Emirates. Hello Tomorrow.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 Zegt u dat nog eens, maar dan langzamer. Zeg, als ik bij een iPhone 5 neem, kan ik er gelijk op... Super snel... Wacht even. iPhone 5, 4G? Ja, als ik een iPhone 5 bij koop, dan heb ik toch gelijk super snel 4G? Zo snel gaat dat helaas niet. Ik heb wel een iPhone 5 met 3G. Snel zat hoe. Nee, ik heb het toch ergens gezien. Rood bord, grote witte letters. 4G op een iPhone 5. Oh, ja, maar dat zijn wij niet. Dat is Vodafone. Die zijn rood, wij zijn roze. Ah, Vodafone. Oké, okay, dan ga ik die eerst dan bellen. Eh, uh, doe je rustig aan? Ja, uh, ik, ik doe mijn best. Ja, dat klopt. Alleen bij Vodafone doet je iPhone 5 het gewoon op het 4G-netwerk. Power to you. Vodafone. <sua2> Rem, bim, bim. <lachtuate> <toss interacted> Vet. meen je niet? Mm. Acht weken geleden. Volgens Acht mij. weken geleden. Toen moest het nog zomaar worden. Nou, dat je we wel wel gehaald. Dat hè? is wel gelukt, hè? Grote, grote, grote. We varen er doen zo lang weg. Misschien helpt dat. The Boys are back in town. We zijn terug. Yes, yes. Samen. En Tim is er ook bij, maar ja, je kan niet alles hebben. Sorry, jongens. Sorry, Tim. Wat is er voor gaan liggen? Nog relatie, ja, sorry, zo jammer. Spijden van Nederland. Tik-tak, tik-tak. Maar, het is vrijdag. De dertiende. Badjankunes zit klaar. Het is ook nog de dertiende. Maar geen doden. Wa geen doden. En geen ook doden. geen gewonden. Ah! Niet in wat? deze nieuwsuitzending. Dus het kan dus wel. Is het wel. goed nieuws vrijdag over 7 uur? Uh, ja, nou uh, ja, een Oscar nominatie hebben we binnen. Nee, maar het weerbericht krijgen we nog. Uh, uh, dat klopt ja. ja. Heb je de dagse verwachting gezien? <laughs> nee. Zo, als je depressief wil worden dan. Uh... Ah, maar de zondag maakt toch wel wat goed. Oh, kijk maar. Uh, laten, laten we positief blijven. Zeker oh. een uurtje. Maar met bril hè? Vanavond. Ook nog. Heb je een bril? Ja. Oh, ook op mijn hoofd. Oh, verdomd verdompt, <laughs> Ook op mijn hoofd. Prima. Ah, ah, ah. Nou, we melden ons over. En daar is op de headline van 7 uur. Kort Jan Kune? Goedenavond. Goedenavond in Avend. Giel mag niet naar het klooster. en Nee. NOS om drie. Dat zou eerste aandacht voor een tweeling van 18. Die tweeling is vorige maand in Amsterdam... s'nachts nachts overvallen en daarna uren gegijzeld. Ze werden na een feest bedreigd... ...en moesten hun telefoon zijn geld afgeven. Later werden ze gedwongen om te pinnen... ...en waardevolle spullen uit hun huis te halen. De politie heeft de daders nog niet te pakken... ...maar weet wel wie ze zoeken. In ieder geval zijn er wat video-opnames en stils. Het gaat om twee mannen... ...met een Noord-Afrikaans uiterlijk. De ene... De andere van 1,70, de andere van 1,90. Tussen de 25 en 30 jaar. De tuinman, heb je daar een bad mee? Nee. Er is iets om het heen. Iets wat buiten ons is, en af en toe naar binnen glipt. Een fragment uit de film Borgman hoorde je... de Nederlandse inzending voor de Oscars. Het is een speelfilm van Alex van Warmerdam. Een mysterieuze dakloze dringt in de film... met vrienden binnen bij een gezin in een dure villa -wijk. In januari wordt duidelijk of Borgman ook echt een Oscar-nominatie binnen heeft... in de categorie niet-Engelstalige film. De uitreiking van de Oscars is dan in maart. Wij hebben het zeilmeisje Laura Dekker. In België hebben ze de Monniksjonge Giel. De jongen van 15 wil naar India om daar monnik te worden. Hij wilde vanmiddag om vier uur op het vliegtuig stappen. Maar de rechter stak daar een stokje voor. Die weet niet zeker of die Giel daar wel een goed leven krijgt... als minderjarige in India. En zoals het een boeddhist betaamt, houdt Giel de moed erin. Een beetje teleurgesteld, maar als boeddhist moet je daar positief in kunnen zien. Ik heb zeker geen schrik en ik weet dat, ik daar goed ga, uh, kunnen, dat ze mij daar goed gaan... Opvangen en uh, ik weet het niet waarom ze mee niet laten gaan. Het weer dan. Vanavond blijft het bevolkt. Valt er hier en daar wat regen Wij gaat op 16. Morgen wordt echt een natte dag. Het regent langer en harder. Pas later op de dag klaart het wat op bij 18 of 19 graden. Zondag belooft ook de zon af en toe te schijnen. Dat was het. Er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen extra weekend. En vanaf morgen kaarten voor 3FM Presents het Songbird Festival. ABB Verkeersinformatie. Vooral de tweede helft van deze avondspits was een beetje rommelig... met nogal wat ongelukken. Maar uh, het einde is in zicht, hoor. Op de A13 is de rijbaan ook weer vrij van Rotterdam naar Den Haag. Maar er staat bij Delft-Zuid nog wel 5 kilometer file. En richting Rotterdam moet je nog op de rem tussen Delft-Zuid... en de afrit Berkel en Rode Reis... Op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Kloppert Ridderkerk, 3 kilometer. Daar is namelijk de linkerrijst ook dicht. Maar in het Drecht-Tenol zijn de problemen voorbij. Op de A27 Utrecht-Breda. Nog een korte file voor de brug bij Gorkum. En op de A58 Eindhoven-Tilburg is de file nog niet weg. Tussen Best en Oorschot, 3 kilometer.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 En, hoe was jouw vakantie? Vertel het met een Albelli fotoboek. Profiteer nu van 20% korting bij Albelli. Het mooiste fotoboek maak je makkelijk zelf. Op albelli.nl 1 miljoen. Zoveel mensen zoeken maandelijks een auto op Marktplaats. Dat zijn ruim 20 uitverkochte voetbalstadions. Met zoveel bezoekers is uw auto het snelst verkocht. Op de nummer 1 autowebsite van Nederland. Marktplaats. Voor iedereen een voordeel.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 Extra's. Oh ja, en met heel veel extra's zoals twee HDTV-ontvangers, opnemenpakket en Spotify Premium. En? Nog meer. Er zit ook 100% installatiegarantie bij, hè? Zoveel gratis extra's? Ja. Oké. Okay. Alles in één thuis, vol gratis extra's. Nu de eerste drie maanden van 58 voor 35 euro per maand. Kijk voor alle extra's en de voorwaarden op kpn.com. KPN doet het gewoon. Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl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 En ik heb iets leuks gevonden. Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Timmy! Chips! Timmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jongens, hier. Wat is er, man? Weet je nog dat jij die superhit had? Die cover van die, van die vieze van die Jodi Bernal? Ah, stem! Nee, daar hoef ik echt aan herinneren te worden. Nee, nee, nee, ik zal je even laten. Ik zal je even helpen herinneren. ken die. Ja, schitterend. Prachtig. En wat, uh, wat wil je nou zeggen dan? Nou, moet je horen wat ik daar heb gevonden. Er zijn een paar mafkezen geweest die hebben jouw cover gecoverd. Ja, ze zijn een remix gemaakt van jouw belachelijke versie. Moet je luisteren. Nee, ik stem, dit is gewoon echt zendtijdverspilling. Toch geweldig! Ah. Pimana zoiets. Nou, fanatieke luisteraars natuurlijk. En de, oh deze, ik heb er nog een. Deze is ook schitterend. Cassie, ken al, kan ook een toe de cieren. Toet een sokkie. Oh, zo. Nou deze is nog helemaal niet zo slecht eigenlijk. Heb je er nog één? Ja, ik heb er nog één. Deze komt ie. Oh! Nou. Maar dit is echt geweldig. Ja, toch? Nee, maar serieus, dit is dikke shit. Dit gaat uitbrengen. Nou, ga jij dan maar lekker uitbrengen. Hopp, is gaan. We beginnen met de tekst van weekend. Bounce. Serious Radio. 3 FM. weekend. Gerard en Michiel. It might seem crazy what I'm about. Them, them. Oh, dat. Huh. Ik denk ik doe een stukje uh, ja. improvisantie naar de wens. Ik ben niet helemaal klaar. Wacht. Oh, wacht. Oh, kut in de taas. Ja, nou oh, zie een, je tweet. Nou wel? een tweet. Een tweet. Nice, right. Een tweet. Wel, dames en heren. Mm, een happy. happy! Nou in de taans. Ja. Hey. Oi, oi, oi. Ik ben zo blij. Ik kan het wel uitschreeuwen van blijdschap. Ook, ja, Heel goed. Ja, we zijn weer terug! We zijn weer terug! Samen op die antenne! We het het, het heeft even geduurd, ja uh, uh, jij vakantie, ik vakantie, festival, maar we zijn weer samen hoor! Het maar uh, is het acht weken? Ja, dat wij... wordt laatste in juni? Nee, nee. Juli, juli. Oh juli! juli. Want het was nog zomer. Uh, nee, weet ja. je nog, het was nog heet. Ja, ja, ik vorige, vorige week was het ook nog best wel zomer. Het is echt uh, gewoon deze week omgeslagen. Dus, ja. Ja, ja, ja. ja, dat kun cool. oh, je wel sneller, ja. Ik al bij mee natuurlijk. Yes, wat een pokker weer. Maar ik had er echt de hele dag al echt zin in van alles hoor. Hè. Eerst nog even een programma. Nee, maar echt, nee, nee. Oh. In dit programma. In dit programma. In dit programma. Oh. Ja. Goed dat we acht weken weg waren dus. Heerlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan heb je hier ook weer in ineens. Ik heb ook zin. Ik ben zo blij. Halfwege weg natuurlijk. Oh, nee, maar ik, ik ben zo blij. We zijn, weer, we zijn er weer. Echt, hè? Nee, het seizoen is God weer God gewoon begonnen. Godde, godde, godde, godde. God, God. Oh, man. oh Tot vrijdag de 13 ook gewoon. Ik heb je gemist. Ik jou ook echt we komen elkaar vaak tegen en dan uh, we mogen ook nooit te lang met elkaar van de, van de politie we mogen nooit in één kantoor zijn, wij mogen nooit in één kantoor zijn van een paar types omdat mensen gek van ons worden ik snap dat dus persoonlijk. Allemaal. ik ook niet we doen allemaal, zie, zie, zie het punten allemaal geen, maar, geen woordspelingen ja, ja. en zo niks daarom is jou die lunch ook gegeven zodat je maar halverwege een diertje overleg binnenkomt precies alle voor de werk elkaar gezet. ja echt heerlijk dat is ja, eerlijk, net als... dat is in de jaren 90 nou, zo begon het programma natuurlijk ooit wel ja we zijn bij elkaar gekwakt omdat we nou ja tijdens vergaderingen een beetje vervelend waren we, we zijn in dit programma bij elkaar gezet omdat tijdens vergaderingen we altijd uit elkaar gehaald moesten worden. Ja. De leden van elkaar zouden te vlooien, maar... Uh, nee, nee, uh, daar heb ik nooit aan gezeten. Gerard Begiel, laatste woord. Geen idee. Laatste woord. Ja. <laughs> ja dat was <is> een mooi <laughs> Echt hè. Ja. Maar we zijn er weer. Het is zover. Zullen we het dan weer doen? Zullen we doen? Zullen, ja. doen? Zullen we doen? Zullen we doen? Zullen we doen? Is iedereen er klaar voor? Ja. Ja. Precies. is een tweet klaar. We gaan weer een radio hebben samen. Oh, lekker. Come together. Yeah. Is dat niet een goede, goede motto voor een radiostation? Het lijkt me nou, het slechtste wat je kunt doen. Ik is denk het ook, kijk. Ik niet de ik kom daarop. Dat is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 Ja. Nou ja! Maar... Oh! Ik, Waar niet... komt die nou weer vandaan? Dat is niet goed hoor, dit. Ah. ondertussen Timetisma heeft een heel klein miniatuurblikje van. Daar is dit in het kader van de bezuinigingen met de publiek? Ja op. nee, nee absoluut ja, bezuinigingen dus ze treffen ons allemaal vrijdag de dertiende. En uh, we zijn begonnen met uh, kleiner tappen. Het is en een naar... vingerhoedje is naar groot. Ja, maar jongens, het, het komt ook op het bier terecht binnenkort. Nou, op denk oktober. Kleinere biertjes. Wat? Ja, hem Geen, Geen beugels meer, nee. shootem ook. <laughs> shootem brouw. Nee. Doe even normaal joh. Jong. Ja joh. Lekker als... brouwmeester drinken. Ga even weg gek. <laughs> Nou nee, ja, ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dat hebben we één keer eerder gedaan, dat weet je nog. De ja, eerste oh, ja. keer dat we een noodband in het programma oh, hadden. Ja, ja, ja, ja. Toen zijn wij gestopt ja. met dit programma, toen zijn we in staking gegaan. Toen had je niet B-merken, niet C-merken, maar D-merken. zes ja, Z-merken was dat. Ja, maar ook geen gas vanavond. Ja, er is zo nog maar een keer, want ja, uh, we, konden ja. <laughs> en, er, <Gas> <laughs> we konden geen Gras gas betalen. We konden geen gaspedalen, hoor. Leuk dat geen je er minst. bent. Bye. Bye. En die heeft nog een, nog een pasje van, uh, van 20 jaar geleden, dus ja. Ik kan er gewoon nog <laughs> in, dus welkom. Dat, die slagbomen gaan we hebben dat omhoog, maakt niet uit waar die is. Huppatee. Uh, uh, Volgens mij is er. zijn kluisje er ook nog steeds. Ja. Ik denk het wel, ja. ja. Ja, degene die die dingen opruimt is ook al lang wegbezuinigd. Ja, alles is weg. Ja. Dus daar heb je het al, hè. En, uh, ja, en, en de biermaar stemmen daar betalen we ook niet meer uh, sinds uh, vanavond, dus uh, Dat kan niet meer. Nee, geld Echt waar? Op, geld is op. Maar dus al die bier binnenkort? Al die biertjes? Ja. Al die, biertjes. die gaan er wel doorheen vanavond. Ja. Geen <laughs> probleem. Maar de chips blijven, jongens. Oh, dat wel. Ja, maar wel merk. Oh, en binnenkort. Cocktailavond. Oh, ja, God. dat is. Oh, oh nee. niet oh, nee. gedaan. Nee, dat, dat was geen goed idee. gaan fietsen, hoor. En dan gaan we ook nog uh, pingpongen ondertussen. Ga, ga, ga, nee, nee, nee, de de de tafel tafel de neerzet. nee, neerzetten. Er is geen pingpongtafel meer in panden. Bij heeft nog steeds last van zijn pingpongballen. Maar Christel is wel het gast die avond. Oh, oh nou, Christel oh. in. Ja, dan blijft het binnen de familie, niks aan al. hand. niks aan Nee, niks aan Wat goed, zeg. Christel heeft toch ooit tegen jou gezegd dat ze jouw kind wilde? Ja. Of was het andersom? ik heb Lennon een weekje overgebracht. Ze wilden toch Dit weekend, dit weekend, op 3 Louis wil nu ook. <laughs> ja, snap ik. Lekker bij om, om Paul op de knie zitten. Wat een grote bril is nee, <laughs> die, Dat klopt. Kan ik jou veel beter zien? Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. De nieuwe Kings of Leon. Samuuk 3 FM mega hit. I'm the true blonde, proud winger, born and raised in the suburbs. Yeah Became a rock. And Freestyle I got the to, to throw on and throw on. You know I got the flow on. Select the sunny radio players. Don't prefer me to ozone, but that's not also hold on. Tight as a rock, The mic right. Oh excuse me, but don't mess up. Synchronize so the analyze. up Come me the session? Let there be a lesson. Question, you carry protection. Now with your heart go on like selling Dion, come back, Camilleon. Straight from the top of a Take your hand and do like them Microfoon. Like band van Campsies en daarvoor hadden wij de 3FM. Mega. Nee. Ja, nee. En die one ook. En die heet Nikker. Nee. Oh sorry. <lacht> het kind opgeschreven wacht, hè? Zo was het jaren geleden dat Patrick Kikker God, hier ja. op de 3FM ah, werkt. Zometeen Patrick Kicker. Zijn bovenhem. Eh, oh, zometeen hier Patrick, Patrick Nikker. Goeie grap, maar in ieder geval, uh, ik heb het verkeerd begrepen. Het heet wigger. Dat is een uh, donkere vrouw met een pruik op. Ja, nee, niet? nee, nee, nee. Een wigger is een blank iemand die het met donkere die, mensen doet. Die zich eigenlijk van binnen zwart voelt. Wordt ook eens gezegd. Een roker dus. Een blank persoon met een zwart persoon in zich. En dat klopt er wel weer bij. Een oh, en hoe ah, nou, zegt dat? Regelmatig namelijk. namelijk. Ik ben een trotse wigger. Ik ben een trotse wigger. Ja, een haagse trotse wigger is hij. Er? Maar hij staat het al in de vandalen van Nederland? Kunnen wij hier al uh, kunnen we dat ergens terugvinden? Nou, ja, nee, ja, jongens, ja, het, is, het is een bekende term. Het staat op Wikipedia. En als het op Wikipedia staat, dan is het ja, zo. Ja hoor. En een zwarte persoon nou. die dan weer heel blank doet, is een bounty. Een bounty? Ja. En waarom? Nou, dan je, wit van binnen, wit van binnen en bruin oh, van buiten. Oké. Okay. Een wicker is een bijnaam voor een blanke die het gedrag, taalgebruik en de stijl... Eén kledingstijl van stereotypische stedelijke zwarte, vooral Afro-Amerikanen. Afro, Afro. Oh, als je, daar werk ik voor. Euh, als je blank van buiten en van binnen wit met geel en een schuimkraag bent, ben je een tukker. Dus blanke vla met chocolade er van binnen. Dat kan ook, ja. Chocolade vla. <tie> <tie> nou, kort Kortom, een hele discussie. Hiermee gaan we de hele weg horen wat is de 3 mega <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> Oh, Wat slecht. Doe je voor de muziekje trouwens? Nee, heerlijk. Ja, kom je tot rust? Ik uh, ben al mijn huis thuis aan boeken nu hoor. Ja, ik moet even. Ik krijg de oogmake-up niet van mijn ogen. Zo, je bent in de clip geweest vandaag. Ik ben de hele dag uh, baby spice geweest, geweest. Ja, ik ben alleen. Oh, ook blond dus Ik denk ik zeg een keer af. Ah. Wh wig. Is ik, dat een wig? En en uh, ja, jij bent een wigger. Ja, dan wake op vandaag. Iemand met een bruik op. En ik denk, doe het niet, dus ik ben een nick. Nee, wacht. Nee, maar ik had ook een heel kort jurkje aan. Nee, inderdaad zeg. En nu hebben we dus een blaasontsteking. Dus het is waar wat ze zeggen. wordt oh, het tijd voor blaasmuziek. Ja, ik blaas... Ik oh, wacht. Uh, hebben, we bla uh, hebben we dat? Ja, ja Dat blaasmuziek. Hey, hey, hey. Ah, ja, prima. Um, maar we hey. kunnen ook strijkers doen, natuurlijk. Wat hoor ik nou? Oh, dus oh ik, ik ook... denk, wat hoor ik nou? Elisjo is de gitaar aan het stemmen. We hebben stem daarvan. Johan, zo, zo stemt Eddie is zijn gitaar. Zou hij al stemmend het weerbericht kunnen doen, denk je? Ja, een stemmig weerbericht. Hey. Sorry voor de onderbreking hoor. Ja, nou, dit ja, past wel bij het weer. Ja, dat is inderdaad. Uh. Eddie, we hebben een probleem. Vertel. We hebben een dramatisch weerbericht. Mijn god. En dan, juist, het, dan, nee, ik... dan hadden we dit bericht, uh, dit muziekje voor. Maar ik stel voor... Uh... Dit is het muziekje voor dramatische berichten. Maar ja, dit is het, het is dramatische berichten. Dus, uh, <laughs> maar laten we het laten we doen. Maar op de normale manier. Wacht, het muziekje gaat uit. En dan doen we eventueel... Doe jij even weer bericht dan dit? Ja, is goed. Het Top. is overwegend bewolkt. En oh, Het is overwege bewolkt en af en toe valt er wat regen, maar vaak is het ook gewoon droog. In de avond en oh. nacht liggen de temperaturen rond 13 graden. Aan het eind van de nacht gaat het opnieuw stevig regenen, ook morgen overdag is het een tijd nat. Later op de dag komt in het westen weer wat op, het wordt morgen 15 tot 18 graden. Zondag is het een graad of 16, dan is een tijdje droog met wat zon, maar in de avond gaat het weer regenen. Gadverdamme! Maar de nieuwe werkweek start sterk wisselend. Sterk wisselend, ja. Mm. Ik ga nu als in een appeltaart. Die ik heb het gereed. Een heftige oh, ja, ja, appeltaart. Ja, appeltaart. Ik wil even naar mijn Ja, die is niet zo. Koningin Choc Appeltaart. Met chocolademelk. Oh, en, en een, een, op een, schuim. een dot schuim. Gatver. Waarom klinkt dat zo vies? Nou, We hebben ja. het over heel veel andere dingen gehad. Dus ik ja, dit valt mee. Dit valt niet nee. mee. Goed te hebben. Oh, wacht. Er staat een plaatkaart die ik helemaal niet kan draaien. Een toefje schuim daarentegen vind ik wel een stuk ranziger. Ja, is ook heel vies. Jawel, hè? Een toef. Een toef. Is wel heel nat, hoor, ik hier joh. Een natte toef? Wat zeg je nou? Oh, nee, het rubbelt even af. Excellent. Ehm... Uh, Met je natte toef op de poef. <tie> nou. Als je nou dinget, uh, klinkt als een carnaval riep. Het <tie> ja, is in ieder geval weekend. Of in ieder van de Nou, in ieder geval het weerbericht gehad. Uh, <tie> <tie> hebben we nog verkeersinformatie? John, hebben we wat? <tie> nee, nee, nee, niet echt. Oh, nee, nee uh, Is er nog geslachtsverkeersinformatie nee, nee. <tie> <tie> dan? dan? <tie> Ik zie files. <tie> op de SOA 1. <tie> Goed het is goed dat jullie er gewoon weer zijn. Heerlijk, ik ben er zo om er mee, mee, zijn. mee zijn. Echt heel goed. Heerlijk. Tijd voor een pornoplaat. We ah, zitten vast in de tunnel, ik hoor het al. Nieuwe op Vanka. Spuiters spuiten uit je spiekers. We stralen de hits jouw kant uit. Met een godsvermogen van je... U zegt. Niet te stuiten. Van hun antenne naar jouw middengolf. En Dom en Geenstra. Live vanaf de 3FM Straalpaal. Killers. Yes. Piorers, ja, duidelijk. Sp spaceman. Er staat een mij. Hij. Altijd denken aan Sean Connery's keyboard. Space. Spaceman. Backspace. Shift. Die was goed he. was Zo mooi is dat. Ook was er dus voor. Momentje, momentje, momentje. Oh wacht. Komt ie. Oh, die knalt fijn, zeg. Dat is lekker. Huh? Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. En daarvoor, uh, wat een plaat is dat, joh, die nieuwe Jovanka. Dat schaadt een uh, ongelooflijk album aan te komen, als ik hier nou, moet geloven. Mezelf, Voor ja. In de Slaapkamer, ja, met trolacht. Slagroom, krijg je erbij. How does it feel? <laughs> dat zou een zijn, dat je gewoon ja. een, een, een bus Slagroom bij een cd krijgt. Om, slagroom Spuit 11 erbij. Dan, dan, dan wil je wel meer dan downloaden. Ehm, um, even hè. We hebben er zo'n momentje wel. Ik vind het zo lekker, dit. Ja. Maar echt. En hoe, hoe is het geweest? Want We hebben natuurlijk acht weken oh, lang. Oh, wacht. Uh, zal ik even een leuk, een gezellig muziekje pakken? Jij hebt uh, met Paul gedaan. Oh. We hebben, ik heb het een tijdje met Paul gedaan. Weet je of. Uh, nou, drie, vier? Ja, nee, ja, nee ja, vier keer zelfs gewoon. Vier ja, keer? Ja. Ja. Ik. ik heb het één keer met Domin, één keer met Jeroen Kijken effect. Oh ja, met Roos. En, uh, en vanaf. Uh, nee, Roos, nee, nee, ja, ja, roos op uh, WZ inderdaad. Ja, ja. Maar dat is een Lowlands dus dat is toch, toch anders? Ja, dat is toch anders. Twee keer extra weekend gedaan, één keer met uh, iemand anders, Domin verschuren. En toen heb ik het uh, vorige week, Weer met Domin gedaan. Ja, want dan zat ik op ja, iets van open. Ja. En nu eindelijk Godde vrijdag goh. de 13e is extra weekend zoals het eigenlijk zou moeten zijn? Nee, maar ik, ik, ik, ik zeg je heel eerlijk, ik vond het eigenlijk best lekker. Ik vond het best jammer dat het acht weken lang heeft geduurd. Nee, maar dat ging allemaal gerucht over ons. We zouden ruzie hebben, ja, we zouden even, een hebben in en zo. Ja. Oh, ja, gefeliciteerd! We bestaan zeven, zeven, bestaan zeven jaar. We hey. zijn zeven jaar samen! Ja, eigenlijk vorige week, hè jongens? Ja, oké, okay, moeten waren we waarom niet samen? Nee. nee dus nu, uh, nu kunnen we vieren met een uh, biertje. En zo gaaf, en ik heb dan uh, die app op mijn telefoon, Time Hop. waarmee je al je tweets en Facebook-dingen van oh, die zomer die ja, ja, doen. En met foto's van zeven. Inderdaad, dus je zag op wow. de foto uh, na een uitzending nul. Jij pakt je, pak je golloise ja, in je hand en ik met die, met die kurken in, in mijn bek en al die kilo's aan ons lijf. Oh, wat waren we vet, hè? Nou, hè hey, wat waren we oh, toe vet. Oh, wat waren we vet. De Tegenwoordig... vetste jogs van Nederland. Tegenwoordig ik mijn magentjes hoor, dat hele extra weekend Ja, er is niks meer van over, hè? De kilo's oh, zijn er. Nou, oh, sinds het laatste glazen huis, mijn stofwisseling helemaal naar de tyfus. Oh, oh echt waar? Mm -hmm. Wat dan? Ik had nog twee jaar geleden die salmonella, dat ik toen 13 kilo afviel ja? Heb ik twee jaar, een anderhalf jaar, op, uh, op peil kunnen houden. En ik eet nog steeds precies hetzelfde, en, uh, en oké, okay, mensen die op vrijdagavond maar zien, ja, chips en bier, ja, maar dat is vrijdagavond, dat is ook It's al twee jaar lang zo. Precies. Maar echt, uh, sinds Glazen Huis van zes kilo eraan, het was uh, uh, de week erna, bam, vijf kilo eraf, en nu ik krijg ik het er niet meer af, joh. Ja, want, ik, en want, ik blijf het maar uh, kwijt. Wat ja, eigenlijk het best, best raar is, want als ik Michiel bel, is het altijd, hallo, hallo, hallo, ik zit je vader even op het toilet. Oh, ik zit vaak op het toilet. Ja. ja. Als ik op toilet zit, ik op het toilet. Dan en dan dat en het is op. gezond. Zou je zeggen Zou je denken. Dat je was eens even uitbag hebt, dan raak je toch een paar kilo's kwijt. <laughs> denk je dan? Dat zou je denken, maar dat is wat smeer. Maar er blijft even. toch nog wat achter, dus. Ja. Eetje, Mina. Maar in ieder geval, ik, heb, ja, ik vind het leuk om weer, om weer samen te doen. We zijn. We zijn echt weer. heerlijk, man. En omdat, je, omdat we er allebei weer zijn, we moesten het wel een keer doen. We hebben het heel lang uitgesteld. Ja. En omdat het onmogelijk is. Het is niet te doen, dit man. Maar. Het is, over. Het is vrijdag de 13e september 2013. En, en ja, het gaat er eentje voor. Ja, maar dit, dit, dit is onmogelijk. Dit, dit kunnen we elke week doen met een album. Ik ga de pijn even uitzetten door te zeggen dat we begonnen op 15 februari met Phil Collins. Dag. Daarna kwam er George Michael. Level voor de Crowded House, Jackson, Droven ah, en Fire, Blues, Springs, ABC, Spinnaw, Bella, Yulus en de News in Express tool met de Blur Simple Mind, Janet Jackson. Aha, de Beast Boys Toto, Bent, Paul Weller, Duran Rand, Rock, Seth, Mac, John, Lennon, Bob, Marley, Snap, geen Weekend, Vegan, van 2013. Abba Live, de band, Jamir O'Keefe. En vandaag, 13 september 2013. Vanaf vandaag is elke 13 september officieel. Michael Jackson dag. Oh, oh, oh. oh, Wat moet je hem oh, nou horen nou toch? Nee, hou hier, hou op. Baby be mine hier. Here, beat it. Come oh. op. Oh, oh. Al. allemaal goed. Oh. oh, Billy Jean natuurlijk. Come op. of uh, pom, pom, pom, pom. Working day and night. Oh, Of, uh, of, uh, <tie> of, uh, het was een van de starten van Ghosts. Weet je nog? De and Don't stop being an Of. Darkness crawls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. To terrorize your neighborhood. Of. Het prachtig. Pling, pling, ping, ping, ping. Nou, nee, niet op verder af. Niet verder. Nou, oké. Okay. Oh! I'm a lover, not a fighter. I think I told you. Anyone a D. One, two, three. Down! You want get up? Oh Yeah, yeah, yeah! Glossets! Oh, man! Knock up in the P.I., knock a knock a Hands away, Let's a period over. dum dum the dum dum Ik word gek. Hey, in, ik word gek. Wat moeten we draaien van Michael Jackson? Sterkte. Uh, de, mensen twitteren alles. We moeten alles. de hele Michael Jackson Ik heb nu even zin in deze. Ja, maar in godsnaam, kom door met jouw favoriete Michael Jackson classic. sms naar 4x3 of twitter at Gerard Dekdom. Of iets met hashtag 3FM of iets met hashtag alles. Komt allemaal <laughs> binnen hier. Een, een, nou, een klein voorzetje, ik heb hier gewoon zin in. Een klein Van Ben. Michael Jackson. Komt ook binnen. Oh geez. man. One more chance. Give in to me. Gone too soon. Oh, het is te veel. Het is niet te doen gewoon. zou ik je heel, wat heel geks vertellen? Maar Zelfs die twee draken die nog na zijn dood hebben uitgewacht. Die uh, Hold My Hand met MJ Recon. en en uh, This Is It. Ik vind ze echt heel goed. Ja? Die kunnen me echt raken. Kunnen ja. Dit is het. ik heeft nou. is het. Je bent, uh, die Annette Dave ook wel goed, met Lenny Kravitz. Ja. En binnenkort komen die duets met uh, duets met, met Freddie uh, uit, hè? Ja, want uh, State of Shock van de Jacksons was eigenlijk bedoeld als duet... tussen Michael Jackson en Freddie Mercury. Dat ja, ging niet, M want Freddie werd gek van het feit... dat hij op een gegeven moment in de studio binnenkwam... en dan fucking Lama achter het mengpaneel zou staan. <laughs> oh, en het was niet oh, ja, Michael ja, ja. Jackson dit keer, hè? Dus het is moeilijk, maar kom maar op. Uh, we komen er binnen. We de... van in a Miracle binnen, natuurlijk. I'm Gewoon beat it. Come man, together. Oh, man some We hebben in ieder geval another part of me van het cd alle 13 te paard gedraaid. <laughs> ja. Zometeen uh, hebben wij hier in de studio live muziek van Vol Eddie, Zoe en Bent. En uh, zijn band. En gaan we even. even luisteren. Zullen we even een stukje luisteren? Ja, ik ja, ik ja, ik, ik, ik. Nou, de drummer is verslag in ieder geval. Had gekund hè? Oh, I'll get on the floor. Het is, het is niet te doen. Ik heb een mijn een andere was uh, Bed van Michael Jackson. Ja, ja natuurlijk was Bed. Echt waar joh? Ja, ja, ja. Dat was, dat was het schoolplein uh, gezette nou, Mijn eerste uh, single uh, was Billie Jean nog. Dat is mijn wow, eerste single echt, die ik nee, kocht. Dat, mijn, nou, nee, ik had, had godzijdank wel een Michael Jackson single, maar het was uh, He Was there for Africa. Oh, ja, yeah. oh, yeah. There, There comes, comes a time, a time where when we need are, yeah. a certain call. When, when the world yeah. must come together as one. Come There together. people dying. No. Oh, okay. when it's no. time to lend a hand tonight. Uh, we hebben een... Uh, the greatest no. gift of all. We can go on. Laten we stoppen. Nou, kom op. In ieder geval welke Jackson tracks moeten er nog rijden? Dat via de sms. Uh, uh. Ik heb tijd over. Bart Aars heeft hem ook gedraaid. Dus, uh... Een filler is een springend instrumentaal stukje muziek... waar je overheen kunt praten als je een wat lange verhaal houdt. Bijvoorbeeld een weerbericht of het laatste nieuws over de sterren. Dan en lijkt, dan lijkt het, het voor de, de luisteraars als dat de muziek gewoon doorgaat. Dus. Laat, Michiel, maar. We een restaurant gebouwd. Ja lekker. En een piltje. Even mij op. Dus dan. Eindig een uur met een filler. een <middels>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 Filler is een swingend instrumentaal stukje muziek... waar je overheen kunt praten als je een wat langer verhaal houdt. Bijvoorbeeld het weerbericht of het laatste nieuws over de sterren. Dan lijkt het voor de luisteraars net alsof de muziek gewoon doorgaat. FM. 3FM. Bij de aanschaf van een nieuwe productielijn moet je niet te lang stilstaan. Met de leaseoplossingen van ABN AMRO... financeert u snel de meest uiteenlopende bedrijfsmiddelen...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 Ontdek het zelf tijdens de XXL krasweken bij Lidl. Al bij 20 euro aan boodschappen krijg je een XXL kraskaart. Zo maak je kans op 10 keer een jaar gratis boodschappen, tickets voor Live38 XXL en die nieuwe BMW. En met wel 600.000 andere XXL prijzen is de kans om te winnen groter dan ooit. De XXL krasweken bij Lidl. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs.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 Gaan gebeuren, de noodklok tikt. Maar we zijn nog niet te laat. Zo kunnen we nu al kinderen leren zwemmen in Bangladesh, zodat ze zich kunnen redden bij een overstroming. Elke seconde telt. Doneer je tijd op coordateemenseninnood.nl. Nieuwe rampen, nieuwe oplossingen. Coordate mensen in nood. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. Daar vind je tentoonstelling! De genius! De Spoordeelwinkel van NS. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze maand een dagje duingel, inclusief bus en trein, voor maar 25 euro. Laat je verrassen op spoordeelwinkel.nl Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig. Tempo Team heeft honderden ervaren professionals die in aanmerking komen. Zoals financiële of IT-professionals.